De economische crisis houdt iedereen bezig. Nederland zit in een recessie, faillissementen, ontslagen en een economie. krimpt een recessie. De economische crisis heeft grote gevolgen voor het werelds oudste beroep. Keiharde ingrepen. Het zijn zware tijden, luisteraars. Zwaar weer. Overal is er crisis. Economische crisis. En dat zullen we weten economische ook. Crisis. Maar een crisis schept ook kansen. 10. Dat geldt zeker voor allerlei politici en bestuurders. Die onze platgeslagen economie maar al te graag gebruiken voor hun eigen vuige spelletjes. Ja, dat is niet best. Schrikken mensen van. Kijk eens naar het waterschap. In deze tijd van bezuinigingen wordt de minst bekende eend in de bijt van het Nederlandse bestuur... ...plotseling van alle kanten aangevallen door gehaaide concurrenten. De provincies willen de waterschappen in hun huidige vorm opheffen om bestuurlijke drukte te voorkomen... De bestuurlijke drukte wordt voorkomen. ...en kostenbesparing voor de burger. Voor de Hoe groot is die kostenbesparing volgens uw berekening? Zeg maar drie tot 400 miljoen euro. Ongelooflijk. Dat is heel veel geld, ja. Ik heb zelfs een debat gehoord waarbij er eentje opperde dat de volledige begroting van de waterschappen dus bezuinigd kon worden. Dat staat nergens op. Er zit geen benul bij wat de geschiedenis van Nederland ons leert. En de geschiedenis van Nederland leert dat als politiek zich met onze veiligheid gaat bemoeien heb ik het over de waterveiligheid. Dat het dan 20, 30 jaar later op een heleboel plekken niet goed gaat. De provincies willen dus de beleidstaken van de waterschappen overnemen. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft laten weten dat het praktische werk, de beheerstaken, eigenlijk zo snel mogelijk moeten worden overgeheveld naar de gemeenten. En dan blijft er voor de waterschappen nog maar heel weinig bestaansrecht over. Belachelijk. Een wanhoopsoffensief van de provincie. En daarom, vandaag, redt het waterschap. Nu, van de politiek. Ja, Misschien een grote dag komt 4 oktober, dierendag. Dan mag je weer naar de schapen. Nou, dit is het gemaal Raptor. Dit gemaal is in werking getreden in 1973. Voorheen stond hier een oude spuisluis. Die is in 1884 gebouwd. Maar daarvoor stonden hier schutsluizen. En de eerste houten schutsluis is hier gebouwd in 1424. Want toen is namelijk de eerste zeedijk aangelegd. En dan moet u niet denken van zo'n dijk die u nu ziet. Maar meer als een, als een klein hoopje. Alleen als men een dijk om een stuk land legt. Dan moet je ook sluizen bouwen, want het water wat valt moet er ook uit. En toen is in 1424 hier de eerste sluis gebouwd. Het water geelt en spiegelt zich de eerste zon. Het water lacht. Nou, mijn naam is Peter Glas, ik ben watergraaf bij Waterschap de Dommel en sinds 1 januari voorzitter van de Unie van Waterschappen. Nou, waterschappen staan in de wet, in de grondwet zelfs. Momenteel zijn er 26 waterschappen in Nederland. 50 jaar geleden waren er nog 2600. Elke polder zijn eigen bestuur. En dus wat dat betreft, wij weten wat fuseren is. De taken van het waterschap staan dus ook in de wet. En dat heeft alles te maken met de veiligheid. Dus wij onderhouden in Nederland 17.500 kilometer dijk. 235.000 kilometer watergangen. En wij doen elke dag... 24 uur, 7 dagen in de week Op meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties Al het afvalwater van burgers en bedrijven zuiveren Het water jankt met tranen striemend uit het westen Het water Beukt, een land verschamt zich in zijn vesten. Het water brult, maar het mag nooit meer binnen. Het water vet, maar het mag nooit meer winnen. Start het nou aan? Ja, nu zit hij ja Ik ben Louis van der Kallen. Ik zit al 15 à 20 jaar in waterschappen. En sinds kort ben ik dagelijks bestuurslid... ...van het waterschap Bramense Delta. Ik ben uh, Nol Hooijmeijers, woonachtig en werk in de Overdiepse polder. Je aan ervan verschrikken, 60 jaar, getrouwd, drie kinderen. Ja, melkveebedrijf. Een mooi huis. Nou, dat is, uh, dat is een beetje gevoelig. Mooi huis, zoals u zegt. Het is een bijzonder mooie plaats. En dat gaat straks allemaal weg. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier... worden alle bestaande gebouwen worden gesloopt... En er komt straks een nieuwe waterkering langs het Oude Maasje. En dan die waterkering gaat Rijkswaterstaat netjes negen terpen maken. En dan komen dan de nieuwe bedrijfsgebouwen op. Kijk, we werden, en dan schrik ik niet, tien jaar geleden werden we dus geconfronteerd met het fenomeen ruimte voor de rivier. Omdat men niet de eeuwige dagen de dijk kan verhogen en blijven verhogen. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt de haken in het zand zetten en tien jaar procederen dat het toch doorgaat. Of je kunt zeggen tegen de overheid van mensen... Kom ze aan tafel en we willen er aan meewerken. Wel onder bepaalde voorwaarden, maar we willen er aan meewerken. Nou, toen hebben we gezegd van ja, ja, ja, maar dan komt er heel wat kijken. Onder die boom, ja, ja. Jij, ziet, jij ziet hem. Zaten we op een zondagmiddag en jongens, hè, hier zo bij, bij, bij buren, zomaar van, jongens, wat doen we nou, wat doen we nou, wat doen we nou. nou dan komt het kardinale punt. laten de bedrijven op terpen komen. Maar we woonden hier toen met 17 gezinnen. Ja, je kunt aan die dijk, Kun je geen 17 terpen maken. A, uit het kosten-oogpunt, maar ook niet uit bedrijf, bedrijfseconomisch-oogpunt. Dan krijg je hele lange, smalle percelen. Ja, dat is voor bedrijfsvoering niet te doen. Potverdorie. Wat dan? Goede raad is duur. Ja, als we nou een stuk of 10, 11, dat was in het begin, wat terpen maken. En dan proberen dat er dus mensen bereid zijn om elders de gezin en de bedrijfsvoering en de leven verder te doen plaatsnemen. Buiten de polder. Dat is heel moeilijk kiezen, want er zit altijd een hoop emotie aan en daar kan je ook geen man verplichten. Maar goed, je moet ergens beginnen. Denk er eens over na nou en doe eens gewoon allemaal in een envelop wat je wil. He, de, de, wil je eventueel vertrekken, wil je hier blijven en doe het mijn part in een envelop en doe dat s'nachts of s'avonds in, in, in de brievenbus. Dat we in ieder geval gewoon anoniem, he, dat, dat, dat we niemand weten van Pietje wil blijven, Jantje wil weggaan. Gewoon kijken hoe dat de, de tendens is. Tot onze grote verbazing was toen dat er toch negen mensen zeiden van wij willen hier blijven. En dat er acht mensen zeiden wij willen wel eventueel vertrekken. Nou en zo is het gekomen. Nu is eigenlijk de provincie zo klinkt het die dit begon is. Nou de stad zit We bij Rijkswaterstaat. We wel een actie, red redt het waterschap. Ja ja ja maar de stad is Rijkswaterstaat. De stad is ruimte voor de rivier. De provincie is daarin een partij en de waterschappen zijn ook een partij. Dit project... ...is op de tekentafel ontwikkeld door Rijkswaterstaat. En wat is nu de clue? Het waterschap gaat het project uitvoeren. Wij, wij staan aan de bak om het uit te voeren. Waarom kiest men nou voor het uitvoeren door... Het waterschap in plaats van door laat ik maar zeggen, de ingenieurs van Rijkswaterstaat. Niks ten nadele van die ingenieurs van Rijkswaterstaat. Want het zijn hele deskundige mensen in het maken van goede plannen. En denken over hoe moet het nou met die rivier. Maar als het gaat over de uitvoering. Het zodanig inrichten dat de boeren die onze klanten zijn er gelukkig mee, mee worden. En dat zal een helft job worden. Want het is hartstikke ingewikkeld om boervriendelijk dit soort projecten tot stand te brengen. Maar dat kan, dat kan het waterschap beter omdat ze de mensen kent. Omdat ze het gebied kent. Omdat ze weet wat de toekomst van dat gebied zal zijn. Beter dan Rijkswaterstaat. En het aardige is. Rijkswaterstaat is het daarmee eens. Want de Rijkswaterstaat zegt. Waterschap, alsjeblieft. Voeren jullie dat nou uit. Wij betalen het. Maar jullie voeren het uit. Omdat het waterschap veel dichter bij die mensen staat. Dan de provincie. Of dan Rijkswaterstaat. Ja, daarom gaat het waterschap dat doen. En daarom is het van belang dat het waterschap... Ja, laat me maar zeggen, in de Nederlandse traditie waar waterschappen al meer dan duizend jaar bestaan... ...omdat burgers gewend zijn gezamenlijk hun eigen problemen op te lossen in zo'n structuur. Wij gaan dat aanpakken. Zo'n klein land, zoveel water en een klimaat dat verandert. En dan toch die balans houden. Knap lastig, maar samen met u zorgen we voor droge voeten en schoon water. Duik daar maar eens in. Nou, we zijn hier op Rap de Zuil en mijn naam is Klaas Kuiken. Ik ben rionbeheerder bij Waterschap Friesland. Dat heet officieel Wetterschap Friesland. Wat is mijn taak? De pijlbeheersing en verder toezicht op de keur. En toezichthouder op de wet WVO, verontreiniging oppervlaktewater. Kijk, vanmorgen regent het en in dusdanige hoeveelheid ben ik weer even een beetje gaan zakken in de, in de, in de polder. Dat betekent dat ik in de hele polder het water iets naar beneden brengen. Als buffer, als extra buffer. Wat een macht in de handen van één persoon. Nou, nee, nou, macht. Het is, uh, je, moet, uh, je moet de zaak in de gaten houden. Uh, kijk, vroeger had men maar één ding voor de ogen. Droge voeten en veilig achter een, een dijk wonen. Maar dat men een heel ecosysteem kapot heeft gemaakt, daar taalde men niet naar. En gelukkig is dat besef nu gekomen. En vandaar dat er via het waterschap ook overal voorzieningen komen om die vis, met name de glazaal en de driedorige stekelbaas, uit zee te halen en hier weer in het zoete water uit te brengen. Die hebben jarenlang niet binnen kunnen komen. Nee, dat klopt. Dus dat het niet zo goed gaat met de paling, is eigenlijk een beetje schuld van het waterschap. Nee, nee, nee. U nee, nee, heeft het allemaal dichtgemaakt hier. Dat ze ja, niet we, wou, we wouden eerst veilig achter een dijk wonen en een goede waterbeheersing. Dat is, ja, dat is een beetje te kort door de bocht. Nou, het is nu laag water, het is nu buiten bedrijf, hier zit de vacuumpomp onder. Wow, oh, diep! Ja, wij moesten zo diep om die stroomsnelheid te creëren van meer dan 1 meter per seconde. Om die glashal in de drie rode baas er maar over te halen. In wezen trekken we ze aan de staat over de dijk. Het is zo, die vis die wil in, in de stroom op, die blijft in die bak, in het zoete water, blijft die steken. Kan er niet uit, dan gaat de boel dicht. Dan begint die vacuumpomp, begint vacuum te zuigen. En wat doen die vissen in die bak? Die draaien zich ogenblikkelijk om, want die willen weer tegen de stroom in. Daarom moet ik ook hevelen met een stroomsnelheid van meer dan één meter per seconde. Dus ze willen wel het zoete water in, maar wanneer ik ze ga helpen, draaien ze erom en zwemmen ze tegen de stroom in. Dus ik trek ze aanwezen aan de staart over de dijk. Het kontje komt eerst voor IJsland, Ben. Ja. Als je hier dus induikt of in terecht komt, dan kom je er niet meer uit. Dan moet je over de bodem uh, wijze van spreken, weglopen, want het, door die bellen verliest het zijn draagkracht. Dus je kunt hier niet in, in water trappelen of zwemmen. En je moet dus uh, ja, 20, 25 meter verder, kan je jezelf pas weer redden. En als mensen dat niet doorhebben, dan uh, zijn ze ja. reddeloos verloren. Dit is de Dommel? Nee, toch? Dit is een omleidingskanaal van de Dommel. Zo'n 80 jaar geleden gegraven omdat Bokstel hier achter ons elk jaar bijna onder water stroomde vanwege de ongetemde Dommel. De naam de Dommel schijnt zelfs van Romeinse oorsprong te zijn, Dutmalla. Nou, dat is kennelijk ooit verbasterd tot Dommel. Maar ik ga er vanuit dat dat verder niks te maken heeft met hoe actief we zijn. Hoe merken jullie dat de provincie aan jullie deur rammelt? Hebben ze het met jullie over? Nou ja, het was geloof ik 7 april jongstleden dat ze een persbericht uitgaven en interviews weggaven waarin ze zeiden wij hebben een nieuwe visie op bestuurlijk Nederland. Dat heet het profiel van de provincie. En daarin hebben ze gezegd, wij willen de waterschappen onder, bestuurlijk onder het dak van de provincie brengen. De provincies zijn ook een beetje bedreigd, dus die willen dat er best bij hebben die waterschappen. Want dan staan ze wel een beetje steviger in hun eigen schoenen. Nou die indruk krijg je dus, dat het misschien gaat om overleven van het instituut provincie. En dat men denkt, van, ja, doe ons er dan een paar uitvoerende taken bij, dan staan wij steviger. Ik wijs er dan op dat als de provincie dat zou doen, dus die zeggen van nou die besturen van die waterschappen kunnen weg. En dat levert honderden miljoenen op, wij bestrijden dat overigens. Maar dan krijgen we toch een vreemde figuur, namelijk dat de provincies in de uitvoering op het territorium van de gemeente van allerlei dingen doen. Terwijl ze tegelijkertijd ook de toezichthouder zijn op de ruimtelijke ordening en ook toezichthouder zijn op de financiën van die gemeente. Dat wordt een soort, ja... ...diagonale verbinding in dat huis van Torbekke, een soort doorzonwoning wordt het dan... ...die volgens mij ongewenst is en ook staatsrechtelijk niet zuiver. Zeg je dan ook van, wat flik je me nou? Nee, we blijven natuurlijk nette bestuurders wat dat betreft. Maar ja, er is ons wel eens het verwijt gemaakt dat wij hebben in november een brief hebben geschreven... ...die heet in de wandelgangen de Stormbrief. Waarin we dus over bezuinigingen, over bestuurlijke drukte... ...over uh, samenwerking met andere partijen een aantal dingen hebben opgeschreven. Nou, het is ons wel verweten dat we die zonder overleg en ruggenspraken hebben neergelegd. Ja, ik zeg van ja, maar van jullie kant hoorden we ook al een tijdje van we nemen het wel over, we kunnen dat beter en goedkoper. Wat de waterschappen in de loop van de eeuwen hebben gedaan, kunnen wij ook. De provincies hebben berekend dat er als je de waterschappen bestuurlijk dus onder hun dak brengt, dat daarmee 300 tot 400 miljoen... ...bespaard zou kunnen worden. Nou, wij bestrijden dat. We hebben de, de echte bestuurskosten, dus de salarissen van de dijkgraven... Mm -hmm. ...en van de algemeen bestuurders en de dagelijks bestuurders opgeteld. En dan komen we op 23 miljoen. Dus ja, verklaar het verschil maar eens. Ja. <laughs> en dat is ongeveer 1 procent. een miljoen over 26 waterschappen, dat is ongeveer 8 ton per waterschap. Ja, dus... dus dat uh, valt wel weer mee. Dan. Ja, draag je dat over aan de provincie. Daar komt er natuurlijk ongetwijfeld iets voor terug. Ja, je moet om het schop de grond in te kunnen doen. En ons werk is echt praktisch werk. Elke dag weer grijpen we in, in de omgeving van waar mensen wonen, werken moeten recreëren. Dus dat verdient een bestuurlijke aandacht. Zou het eruit maken als het waterschap gewoon onder de provincie wordt geschaard? Nou, de... nou, daar gaan we toch de... hopelijk niet doen, hè. We hebben net een, een golf met fusies van waterschappen bij elkaar gedaan. In mijn ogen werkt het perfect. Laat naar nou de waterschappen eens even met rust. Laat, laat die waterschappen nou eens waterschappen. Ik denk dat er binnen het waterschap toch wel een beetje bezorgdheid is. Of die bloemzende blikken van de provincies en de gemeente. Nou, weet je waar de bezorgdheid voor is? Wat er overblijft van het waterbeheer en de prioriteit van het waterbeheer in Nederland. Dat is onze bezorgdheid. Want politici, ja, er hoeft maar iets te gebeuren. En ach, alle centen moeten naar volksgezondheid. Of alle centen moeten naar wegen aanleggen. want er staan weer files. Of alle centen moeten naar onderwijs. Terwijl Nederland bestaat bij de gratie van het feit dat wij het waterbeheer. Dus als waterbeheer in dezelfde prioriteiten dans en de waan van de dag mee moet doen... die op dit moment in de Tweede Kamer of in het Provinciale Staten heerst... nee, waterbeheer is een prioriteit. Ja, het is een slecht plan, dat is wel duidelijk. Hier voor een bericht voor de vissers... De kom van Oost-West uit Skagerrak 3580, 15 vissen deze kant op. Ik heb hier nu een, een vuik voor en wij monitoren elke 14 dagen en soms om de week om te zien wat halen wij nou werkelijk binnen maar alle vis die hier binnenkomt is de bedoeling dat die door heel Friesland komt. Nou, zullen we het even legen? Nee, hier blijf jij. Auw, heb je stekeltjes, hè? Hij heeft drie verruimde gestekels. Maar dit is nou de, de drie stekelbaas. En dat is weer het, het eten voor de lepelaar. Nou, dan zal ik ze even tellen. Het waterschap heeft kosten, nog moeite gespaard om mij de meest fantastische meetinstrumenten beschikbaar te stellen. Namelijk een litermaat en een appelmoes heeft. Er gaan namelijk 3300 glas halen in een liter. En er gaan 350 drie dorige stekelbazen in een liter. Dus ik zal nog even vleersvlucht tellen. Trekken die nou weer bij die zo ja. blijven drijven? Of ja. zijn dat de slachtoffers van de hevel? Nee hoor, dat trekken we bij. Nu hebben we hier een glas al. En een pootaal. aan. Dingen die drie al een jaar oud. Eén, twee. Ja. Als je dit nog ziet. Dit heeft 6000 kilometer per teller. Dat is toch een wonder. Het is toch kleiner dan zo'n regenworm? Het is, ja, veel kleiner. Het is haast niets. Nou, ik heb hier ongeveer. Ja. Uh, 200 milliliter glazaal. Daar gaan ze weer. Goeie reis. Goeie reis. En als je nou weet dat een liter glasaal ongeveer 800 euro kost. En ik gooi het hier zomaar weg. Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Denk er nou eens echt goed over na, want alle oplossingen die ik tot nu toe heb gehoord, die zijn op de korte termijn duurder en leveren op de lange termijn minder veiligheid. Dus ik zou zeggen, zet het waterschap niet aan de dijk, nou ja, red het waterschap. Hé hey, waterschap, ik bedoel eh, waterschap, bedankt hè, helemaal toppie zo. Woehoe. Kijk, daar doen we het dus voor. Voor veilig, voldoende en schoon water. Voor mensen, planten en dieren.